met het gebruik van de tracker. Luchthaven Schiphol zette in de meivakantie 20 meer personeel in dan vorig jaar, om lange rijen te voorkomen. Vorig jaar trof Schiphol ook al extra maatregelen in aanloop naar de meivakantie, maar desondanks stonden er toen lange wachtrijen. Tientallen mensen misselen door een vlucht en KLM claimde miljoenen euro schadevergoeding.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 Het weer tot besluit. Vanavond komen verspreid over het land nog een paar flinke buien voor. Vannacht koelt het af, naar gaat graad of zeven. En is er kans op mist. Morgen overdag in het noordoosten flinke kans op buien. In het zuidwesten is er kans op zon. Het wordt een graad of zestien. Dit was het NOS Journaal. Kunsthof. En in Kunsthof praat ik vandaag met Narsing Balwatsing. Hij uh, is uh, cabaretier, hij is uh, <laughs> televisieprogramma maker. Ja, hij staat op dit moment heel weinig op het podium. Maar je hebt toch zeer succesvol in Suriname, onder andere. Ja, dat was wel leuk. Alle heel staat, uh, boven bovenop de kast gekregen. Ja. En anderen. Ja, zeker. Dan uh, verkoop je duizend kaartjes in twee dagen. Dat is al ongelooflijk. Ja, was, ja. Een, was een leuke tijd, toch? Ja, dat was echt fantastisch. In een, in een heel mooi theater, Thalia. Historisch theater ja. ook in uh, Suriname. En ja, dat je daar op die planken mag staan, dat was echt fantastisch. Dan gaat het dak terecht af. Je maakt vanaf 2001 al programma's op televisie. En uh, dit laatste is een serie die op 15 april op televisie uh, te zien zal zijn bij de N uh, NTR. Verlossing in Varanasi gaat over ja, de heilige stad Varanasi, zou je toch kunnen ja. zeggen, in India. Waar mensen uh, naartoe reizen, pelgrims, om uh, daar te sterven. Ofwel. Uh, hun, hun lichaam reist daar naartoe om gecremeerd te worden daar. Ja. en uh, nou ja We hebben net ook geconstateerd nadat, we, nadat ik jouw uh, documentaire heb gezien... Uh, dat het een enorme industrie is geworden. Maar we hebben het ook over wat dat nou eigenlijk doet. Dat er een moederland is of een vaderland, India. En, en waar je ook naartoe gaat ter wereld uh, als, als uh, ja, afkomstig uit India oorspronkelijk. Dat je dat altijd meeneemt. En jij vertelde eigenlijk dat je psychologie bent gaan studeren... dat vertelde je voor het nieuws... om iets te snappen van de mens. Misschien ja, zelfs wel van de Hindoestaanse staanse mens. Ja, sowieso wat drijft een mens. Hè. Daar, daar, daar gaat de psychologie natuurlijk ook onder andere over. En, en dan ga je natuurlijk ook gewoon naar jezelf kijken... En van, wacht eens even. Ik bedoel, uh, hoe is het bij mij dan? En hoe is het in mijn familie? En, nou, in, eerste, in eerste instantie denk ik dat, dat iedereen een stoornis heeft. Want zo werkt het. Hè? Als je dan een boek bestudeert... denk je, oh ja, dat herken ik, dat herken ja. ja, ik. Natuurlijk... Uiteindelijk lag je op de bank bij Freud <laughs> en toen. Wat kwam eruit? Nou ja, wat ik net al voor het journaal vertelde... Hè? dat je dan wel gaat nadenken over wat, wat voor een offers... mijn overgrootouders gemaakt hebben eigenlijk... Door huis en haard te verlaten en naar een vreemd land te gaan. Daar in eerste instantie voor vijf jaar te gaan werken. Mijn overgrootvader kwam in 1916. Is hij op de boot gestapt in Calcutta, in India. Is hij om Afrika heen gevaren naar Zuid-Amerika, Suriname. Komt in een totaal vreemd land terecht. Gaat daar in eerste instantie voor vijf jaar aan het werk op het land. Op de rietsuikerplantages. Voor een dubbeltje per dag. Verkapte slavernij in principe. En na vijf jaar uh, wil hij weet ik eigenlijk niet of hij terug wilde of niet terug wilde... maar hij blijft. Hij heeft drie zoons bij zich. En vanuit een van die zoons... Uh, die heette de Balwant Singh... Nou, dat, dat is onze familielijn geworden. Die blijft daar. Uh, maar volgens overlevering... Zijn die, zijn die levens heel erg hard geweest. Weinig geld. Uh, veel, veel armoede dus. Uh, maar ook... ook zeg maar, familierelaties waarin het gewoon niet goed gaat. Nou, en... Die dingen hebben zich natuurlijk van generatie op generatie voortgezet. Maar ja, ja. Als, je dan, als je dan naar nu kijkt, iets dichter bij huis. Ja. We hadden het er net al over. Ik heb daar ook een, een documentaire over gezien die jij zelf gemaakt hebt. Of waarin je zelf de hoofdrol speelt, zo moet ik het zeggen. Samen met je moeder. Ja. Waarin het verhaal wordt verteld van je moeder die cineas in wordt. En ja, uh, los probeert te komen van het aardse bestaan... maar zich dus ook afkeert van onder andere haar familie. Klopt. Van de materie, van de familie. Want eigenlijk is in haar beeld iedereen familie. Ja, zo, zo, zo, zo ziet zij dat nu. Ja, en Wanneer heeft dit plaatsgevonden? In 2014 is zij geïnitieerd. Dat was denk ik vijf jaar na haar pensionering, als ik het goed heb. Ze heeft altijd lesgegeven op school en op een gegeven moment... Uh, Ging ze met pensioen en toen vond ze het wel tijd om, om um, echt helemaal 100% te gaan voor haar spiritualiteit en voor haar um, religieuze tijd. En ze heeft gewacht totdat mijn broertje trouwde als het ware. He, zo van, oké, okay, dan zijn beide van mijn zoon zijn dan onder de pannen. En, um, en toen zijn we naar India met haar geweest, heeft ons wel voorbereid erop. Ja, ik dacht nog van, ja, hallo, dat is allemaal een toneelstukje of zo, weet ik veel. Als jij dat leuk vindt. Dan gaan we dat Om doen. Om in zo'n lange jurk te water te gaan. <laughs> ja, ja, ja. Ik... Nou, serieus? Nam je het niet zo serieus? Nou, ik vind altijd... Ja, ik denk gewoon bij mezelf als ik haar zie... dat is gewoon mijn moeder. Weet je wel? Dat ja, dacht ja, ik. Het is wel je moeder, ja. maar je moeder heeft wel gezegd dat ze je moeder niet meer is. Nee, precies. En, en weet je, dat, dat gaat dan wringen natuurlijk. En, maar goed, ze is al sinds, sinds uh, dat ik 15 ben, hè, of nee, ja, eerder zelfs. Uh, kwam ze in aanraking met uh, haar spirituele leider, met uh, Guru Bauraji Maharaj. En. Uh, ik was heel erg jong. Ik denk dat ik een jaar of acht of negen was toen ik hem voor het eerst ontmoette. Zo'n man met oranje kleding en een baard. En... Maar hij had een hele grote aantrekkingskracht op mijn moeder. En hij heeft mijn moeder echt uh, meegetrokken in die spirituele wereld. En uh, ze heeft zichzelf bekwaamd in het Sanskriet. En ze is echt schriftgeleerde geworden... En ze was eigenlijk in die tijd al begonnen met het loslaten van haar familie. En ik kan me nog goed herinneren, mijn vader ging weg bij ons thuis... omdat hij dat gewoon ook niet meer zag zitten natuurlijk. Zo'n relatie met een vrouw die eigenlijk uh, totaal veranderd was... vanuit mijn vader bekeken, vul ik dat in hoor. Ik heb het ook niet heel vaak met hem erover gehad, eigenlijk niet op deze manier. Ik trek mijn eigen conclusies daarin, ik kan er ook naast zitten... Je vader kan altijd mailen naar deze uitzending. Hij kan altijd mailen. Van nou ja, Narsing, het zat toch een beetje anders. Maar hij... Ik weet niet of hij het doet. maar Hij kreeg hij mag een relatie het wel. met een andere vrouw. Dus ja, hij, is daar, uh, hij heeft zijn leven daarop gebouwd. Toen was ik 15 toen hij wegging. En mijn moeder die ging toen eigenlijk heel, uh, helemaal dat geloof in. En uh, mijn broertje en ik waren eigenlijk alleen thuis. En we hebben dat uh, best lang volgehouden. Nou ja, best lang tot de dag van vandaag. Ja. Maar wat ik wel heel lief vind en wat ook hoort bij zonen... is dat ze dan altijd nog heel solidair en loyaal zijn aan de moeder. Yeah. <laughs> maar tegelijkertijd denk ik... maar je praat nu wel een klein beetje over het leed dat afscheid heet ja. heen. Ja. Nee, het is zo. Ik heb een, wat dat betreft, ik heb geen makkelijke jeugd gehad. Dat kan ik gewoon vaststellen. En toen ik psychologie ging studeren, ontdekte ik dat dus ook. Dat ik dacht van jeetje man, je hebt zelf nog zoveel trauma's eigenlijk. Je noemt dat wel trauma. Ik noem het nu wel trauma, want ik was vijftien... en ik had een broertje van tien in die tijd. En we waren, echt, we waren alleen thuis. In die documentaire schetst schet je broertje een beeld van dat hij thuis kwam... dat je vader vijf minuten per dag misschien thuis was... Ja. en dat er een bak nasi op het aanrecht stond. Zo is het. Precies zo is het, Petra. Dus moeder was met de goeroe in de weer... Ja. en vader die was elders... Ja. en er stond nasi op tafel. Ja, ja, ja. Stond echt, ik kan het zo schetsen, dan zag je dat aanrecht... Met zo'n baknassie zo. Eén in zo bak voor pak... jullie tweeën? Ja. Plastic, uh, en dan ben ik nu geneigd om te zeggen, omdat ik dan zo loyaal ben. Ja, maar er zat genoeg in. <laughs> <laughs> maar echt, het is, het is echt zo het beeld wat ik heb, dat donkere huis. Met een baknassie op... Uh, en, dan, en dan gingen we dat eten, mijn broertje en ik. Ja, en dat was dan... Ja, ik, we waren echt een beetje op ons... Nou, niet een beetje we waren op onszelf. Uh, wat heb je met je boosheid gedaan hier over? Ja... Niet zoveel. Ik denk dat ik het op een positieve manier uh, terug heb gebracht. Ik, ik, ja, ik weet het eigenlijk niet, Petra. Dat is een hele goede vraag die je me stelt. Want ik ben er wel boos om geweest. Later, vooral als mijn moeder dan... toen ik die documentaire maakte, heb ik dan uh, die vraag ook echt gesteld. Van Ja, maar je hebt ons toch gewoon in de steek gelaten? Ik heb dat gezien overigens. We gaan nu luisteren naar een fragmentje eruit. Maar ja. ik heb dat gezien en toen viel me ook op dat je eigenlijk je moeder ook heel erg goed zat te praten. Maar dat doet u niet toe. We gaan even luisteren. Maar als ik je dit zo vertel, allemaal, hoe ik het heb ervaren... wat doet het dan met jou? Wat voor gevoel heb je daarbij? Nou, um, een pijnlijk gevoel. Ja? Ja, een pijnlijk gevoel. Maar um, dat ik je misschien wat heb aangedaan... want ik was toen nog geen sanatie... Dus ik kom misschien meer aandacht geven aan jullie. Maar uh, het, is, het is al gebeurd. Ik kan uh, niet terugdraaien. Maar het doet wel pijn. Je moeder? Ja. ja Die heel lief is. Ja, ze is wel lief. Ze is wel lief, maar ik, ik, ik merk wel dat... Ik heb het op mijn eigen manier hebben wij dit, hebben wij dit verwerkt. M mijn broertje en ik, we zijn heel hecht. Mijn broertje ziet, eh, die zegt ook tegen mij van ja, je bent er altijd geweest. En grappig is, we hebben er ook eigenlijk nooit echt over, over, over gesproken. Maar in die documentaire is je broertje heel verdrietig. Zeker. En laat hij dat ook zien. Hij laat het ook zien. En jij ja, ja. bent de grote broer, ja. die, die toch een beetje suggereert of, of de schijn uh, hoog houdt dat jij er wel bestand tegen bent geweest. Ja. ja. Ja. Dat is omdat je een jonge broertje hebt. Nou, ik vergelijk het, en dat is misschien raar, hè. Uh, we zijn gewoon overlevers. Het is echt overleven geweest. En in die tijd voelde het niet eens aan als overleven. Maar nu, als je nu terugkijkt naar wat onze leeftijd was... dan denk ik van, mijn god, we waren wel heel vaak alleen. Dat had heel slecht kunnen aflopen. Uh, er had van alles kunnen gebeuren met ons... Ik had hier vandaag niet als programmamaker uh, um, kunnen zitten... maar ik had een heel ander leven kunnen hebben. Misschien was ik wel de bak ingedraaid. Of, uh, ik bedoel, de zelfkant van de maatschappij die staat om de hoek in principe. Uh -huh. Maar de, ja, we zijn niet het hoekje omgegaan, gelukkig. Je moeder vertelt wel iets in die serie, niet zo heel veel. Mm. Maar wat heel erg duidelijk wordt, is dat ze zegt... En, en dus heb ik daar toch mijn eigen theorietje aan vastgeplakt. Misschien klopt het niet, corrigeer me dan. Maar dat ze zegt, ik was heel ongelukkig in mijn huwelijk... Mm. Ik ja. was niet gelukkig met jullie vader. En mijn escape is de religie geweest. Ja. Want weggaan in een Hindoestaans huwelijk dan zet je het mes eigenlijk in jezelf. Ja, ja. Ja. Dat Ze... is nog steeds zo. Nog steeds. Ze zijn nog steeds niet officieel gescheiden mijn ouders. En dat is om ja. de moores... De moris, ja, klopt. Ja, ik, ik denk het. Ik vind dat, ik vind dat uh, eigenlijk misschien wel het meest uh, schrijnende van alles. Hè. Weet je, dat mijn moeder uh, ons heeft losgelaten, als het onze rug heeft toegekeerd, maar dan toch nog gewoon vastzit op allerlei legale manieren. Hè. Legal manners, ik bedoel ja. Ja, ja. Juridische manieren. Ja, aan je vader. Aan mijn vader. En ik, ik had echt zoiets van: ja, wie jongens, ik heb het daar nog wel eens over gehad. Waarom, waarom ga je niet gewoon scheiden? Maar ja. ik, ik, ik las een artikel. En dat ging over het zelfmoordpercentage onder hindoestanen En dat ja. zelfmoordpercentage. Je begon er zo straks al even <laughs> over. Dat is, dat is nadrukkelijk hoger dan, dan welke andere Klopt. gemeenschap dan ook. Ook in Nederland. Eh, ook in, oh, in Suriname trouwens. En daarin wordt gezegd. Hindoes die kennen het fenomeen van de joint family. Mm -hmm. Het gezin of het echtpaar maakt deel uit van de grote familie. Het is Hindoes niet onbekend dat als twee personen trouwen. Twee families één worden. He, dat drukt zich ook uit in de vocabulaire: Samdi en Samdien. Deze hechte familiebanden hebben naast voordelen ook nadelen, want mocht er iets in de verstandhouding verkeerd lopen, dan heb je vaak de hele familie tegen je. Een bekend nadeel van de joint family. Ja, klopt. En als je het dan zo allemaal op een rijtje zit, dan lijkt het gewoon ook wel of je moeder eigenlijk alleen maar de religie kon gaan omarmen om nog te overleven als. Ze uit een huwelijk was gestapt? Ja, misschien is dat ook wel een hele goede theorie hoor, Petra. Ik, ik zou het echt met haar erover moeten hebben of dat zo is. Ik, nou, mijn moeder ik weet het hoe heb jij het? ervaren? Ja, nou ja. Wat, is, de, is dat Hindoeïsme dan, dan altijd die religie van de bevrijding? Of is het ook ja. de religie van uh, het vastpinnen? Nou ja, je hebt natuurlijk twee soorten Hindoeïsme. Je, je hebt zeg maar het Hindoeïsme zoals. Uh, laten we zeggen het spirituele hindoeïsme... en je hebt natuurlijk het culturele hindoeïsme. En het culturele hindoeïsme wordt op een heel andere manier beleid. Dit heet cultureel hindoeïsme? Dit is dan cultureel hindoeïsme. Ja. Dat ze zeggen, ja, als je getrouwd bent, mag je niet, mag je niet scheiden. Ja. Ho, maar hoe, hoe beklemmend is dat nog in de Hindoestaanse gemeenschap? Jij kent die gemeenschap. Je maakt nou, er heel veel programma's over. Het is, het is, het is, um, het is minder beklemmend als, als, als voorheen. Maar er zijn, er zijn nog steeds veel mensen die je dan spreekt en die zitten nog steeds heel erg vast in een, in een huwelijk... of um, willen, willen eruit stappen, maar het lukt niet... omdat ze die sociale controle van hun familie uh, niet kunnen... Nou ja, dat ze daar niet aan kunnen ontsnappen. Uh, maar ik weet wel, kijk, 15 jaar geleden... was er echt een generatie die ik dan tegenkwam... die ging ook gewoon echt trouwen. Met het idee van als ik dan ben getrouwd... dan kan ik daarna wel scheiden en dan ben ik ja. vrij. Die mensen heb ik echt ontmoet en dat, en dat vond ik heel erg triest. Dat ik dacht van jeetje: je kan dus niet zeggen tegen je vader en moeder: ik ga, dat waren dan vooral dames, ik ga op mezelf wonen. Dat was dan not done, want je zou uit huis gaan, dan zou je getrouwd uit huis gaan. Die gingen dan gewoon trouwen. En dan met het idee van nou, dan ga ik gewoon scheiden over een paar jaar of over een jaar en dan ben ik wel vrij. Dus enerzijds zeg je van uh, de migrant uit India heeft zich eigenlijk overal ter wereld behoorlijk aangepast en zich aan de moraal, uh, de heersende moraal van zo'n land uh, geconfirmeerd. ...geconformeerd en anderzijds zeg je... ...maar tegelijkertijd is die cultuur van het hindoeïsme toch wel heel dwingend. Nee, ja, die cultuur is... Niet geëmancipeerd bijvoorbeeld, nee. want 15 jaar geleden ging ik... ik ...nou, iets langer geleden, oké, okay, ik zal het maar opbiechten... ...maar <laughs> ik, ik mocht wel gewoon alleen het huis uit. Ja, dat is dus wel anders bij de Hindustaanse families... ...bij het merendeel van de Hindustaanse families nu... De generatie van nu merk ik wel dat er, dat er, dat er groei in zit. Wat dat betreft, hè, als ik dat zo mag beoordelen natuurlijk. Maar het is, het is beklemmend geweest. Ik weet niet, hè, dat, dat zou een nieuw onderzoek moeten uitwijzen. Er is nu wel de laatste tijd wel weer een discussie gaande. Mensen als Sunita Bihari om even een naam te noemen. En Shirin Moussa in Rotterdam hebben dat op de kaart gezet weer. Hè, dat er toch nog... Uh, dus een soort emancipatiegolf. Ja, ja, precies, en ik vind dat alleen maar goed... Maar het heeft wel weer discussies teweeg gebracht. Van veel Hindustaanse mensen die dan reageren van... ja, maar hallo, dat is toch niet meer zo? Het is toch al veranderd, dat was, dat, dat was vroeger zo. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen... die zich uh, uh, gevangen voelen binnen de Hindustaanse cultuur. Merk je dat zelf ook? Ik zelf persoonlijk? Nou, er zijn, er zijn wel, als je dan verhalen hoort... Ik ben, als, ik, ik, ik ben natuurlijk nog steeds programma maken, dan kom je nog steeds verhalen tegen van mensen die uh, zichzelf uh, um, onder, onderdrukt voelen en dat zijn meestal, het zijn meestal dames uh, die dan eigenlijk in een leven zitten gevangen waarin ze niet zouden willen zitten. Maar ja, heb je ook zo wel eens naar je moeder gekeken eigenlijk? Jawel, jawel. Ik weet, hè, daarom zei ik uh, eerder ook van, ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld niet zo gelukkig zal zijn geweest natuurlijk. maar dat was mijn moeder ook niet. En ik heb eigenlijk meer de theorie gehad voor mezelf. Heb ik het op die manier goed, goed gepraat? Van ja, mijn moeder, um, mijn vader ging weg thuis, dus kwam, kwam ze alleen te staan. En toen was dat haar redding, als het ware. Mm -hmm. Maar. Omgekeerd was ze al lang met die goeroe in de weer. Natuurlijk, natuurlijk. natuurlijk. De goeroe was niet de altijd goeroe. in Nederland. Ja, nee, ja, goeroe is ook goed hoor. Die was meestal in India, maar mijn moeder die begon een ashram te bestieren... als het ware, vanuit een bestuur in Den Haag. Dus ze was meer in Den Haag dan dat ze in, uh, in Capelle was. We woonden toen Bij in Capelle. Waar jullie toen uh, woonden. Ja ja. ja, ja, ja. Dus ze dus ja. zong zich al los ja, en van de gemeenschap vader die, was, die gezin heeft. Ja, en mijn vader die, was een, ja, die had er natuurlijk ook nie, niemand thuis die op hem wachtte. Dus, dus die ja, was ook te op. Waarschijnlijk wel. Ja. Zo zal ja. het gegaan zijn. Ja. Lijkt je eigenlijk... Uh, op hun? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, als ik jou zo ik... zie zitten... dan denk ik dat je een hele lieve, brave ja. jongen bent. Maar dat, ik, vertrouw dat, ik vertrouw die intuïtie van mezelf ook niet ja. helemaal. Nee, of ik kom mijn vader en moeder... Lijk, kijk, ze, ze zijn er te weinig geweest eigenlijk. Om, om ze te kennen. Nou ja, om, en, en dat zeg ik nu... en dat zal misschien wel hard overkomen op als een van ze luistert. Maar echt, ik heb... Ik was te veel bezig met uh, mijn met, met, met, met broertje. Ik was meer een zorger geworden dan dat ik nog kind was, eigenlijk. Dat is dus iets wat ik later heb ontdekt: dat ik. Dacht van Jeetje, <kliek> ik, uh, ik kon redelijk voetballen en ik voetbalde bij een uh, lokale voetbalclub. En ik heb echt mijn trainingspak ingeleverd op een gegeven moment, omdat ik het gewoon niet meer kon bolwerken. Ik dacht van, ja, en nu? Ik moet toch naar huis of zo, weet je wel. Ik, ik, als ik, had je misschien ik, bij... bij Feyenoord gespeeld. Nou, zo'n oh. zo vaart zal het niet dat gelopen heel zijn. Op, <laughs> <ik> heel hoopvol <laughs> Nee, maar gewoon de lol ja. die je als kind hebt. De lol die je, die je als kind uh, had kunnen hebben, heb ik wel opzij moeten zetten. En um, ja, dat zijn wel dingen waarvan ik later dacht van, hè, van jeetje. Dat had ik misschien uh, had ik wel, had ik wel willen doen. Maar goed, het is niet zo Geweest. Heb, dus je, ik... heb je er uiteindelijk, ja, dat klinkt misschien raar, maar heb je, heb je een ander leven voor jezelf gemaakt als, als een soort antwoord op die jeugd? Ja, ik heb niks gepland in mijn leven eigenlijk, Petra. Ik merk wel. Je hebt wel vier dat... kinderen? hè? Ja, ja, ik heb ook ik ongepland vier kinderen. Allemaal gepland, <laughs> allemaal. Ja. ja, nu we toch zo intiem zijn. Ja, dat is de natuur. Oh. Dat hou ik voor mezelf. Maar. Nee, maar ik heb, ik heb heel weinig dingen gepland in mijn leven. Ik, het is altijd wel zo gerold. En daarom ben ik wel altijd uh, heel erg dankbaar van uh, hoe mijn jeugd ook is geweest. Tot een bepaald moment was het heel erg veilig. En toen mijn vader wegging uit huis en we best op onszelf werden ge, uh, achter werden gelaten... was het ineens heel erg onveilig. Uh, en ik werd gedwongen om, uh, om, om, om uh, voor, mijn, voor, mijn, voor mijn broertje te zorgen. Misschien was dat wel de redding dat ik wel, wel ergens voelde van als ik er niet voor hem ben... ja, dan is er niemand. Mm -hmm. weet je wel? En ik had gelukkig een paar hele sterke tantes. Die... Ah, die gewoon goed ja. meekeken over de schutting. En, uh... Jawel. Maar ja. Maar je zult toch ook wel eens uitgebroken zijn... en gekke dingen hebben gedaan? Tuurlijk. Huh? Jawel. Gerust, en dat wil je nu weten van ja. mij. Ja. Maar. Nou, wa wat je ook doet... ja, goed, ik ga nu naar de andere kant weer van de medaille. Ik, ik switch wat heen en weer... Uh, onlangs ben je verkozen tot gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Ja. En ik dacht, die jongen is programmamaker, dus die is ook journalist. En ja. die maakt programma's en nu zit je in de politiek. Wat was ja. je motief om, om die kant eigenlijk op te gaan? Ja, Het motief om die kant op te gaan is, is echt dat ik me... Mijn oma, die is dementerend en die uh, ligt op bed en die wordt uh, verzorgd. Uh, eigenlijk dag en nacht heeft ze zorg nodig. En uh, dat doet de familie voornamelijk. En ze voelde zich heel weinig gesteund. Ze hadden echt zoiets van: ja, het wordt ons dus alleen maar moeilijker gemaakt. En het kan toch niet dat we zo voor de oma moeten zorgen? En toen heb ik me eigenlijk tot de Partij van de Arbeid uh, gewend. Om eigenlijk verhaal. Uh, om, om... De ouderenzorg? Ja, ik wilde het over mantelzorg hebben, over ouderenzorg hebben. Van oké, okay, is, is daar iets misschien, uh, kunnen we daar misschien wat invloed gaan uitoefenen? En voor ik het wist, uh, sprak ik uh, met uh, Richard Motti, dat was een voormalig uh, um, raadslid in, in uh, Rotterdam, een Hindoestaanse raadslid ook. En die zei toen: van ja, maar een uh, narsing met jouw uh, jou opgebouwde achterban hier in Rotterdam. Of, of met je achterban, zou je in Rotterdam misschien op een andere manier... ook invloed kunnen uitoefenen. En zo ben ik er eigenlijk uh, ingerold, als het ware. Dus Ongepland de, eigenlijk. De, de, de mantelzorgen van, van het broertje... <laughs> bekomt het zich niet om de mantelzorgen in Rotterdam en omstreken? Ja, zeker. Ik vind het, uh, ik vind het echt schrijnend op welke manier... Uh, de afgelopen vier jaar eigenlijk heel erg bezuinigd is... op armoedebeleid en uh, zorg. Waardoor uh, mensen die al weinig hebben... eigenlijk nog harder geraakt worden in hun, uh, in hun levenssituatie. Ja. Maar Moet een er... van de dingen waar je ook voor pleit... is een uh, strooiveld voor Hindustanen. Ja. ja. Een soort eigen Varanasi, zou ik het zo mogen ja, noemen? Ja, en dat is weer de brug naar Varanasi. Want toen ik in Varanasi was geweest, ontdekte ik eigenlijk voor mezelf... dat die maas voor mij net zo heilig is. Misschien wel heilig. Maar waren, er zijn toch al voorzieningen, ik heb ook op jouw iPhone dus gezien... in, in een van de afleveringen, ja. dat er gewoon, uh, dat er gewoon uh, gestrooid wordt. Er wordt gestrooid en dat is een gedoogplek. Een gedoogplek is ja, dat, dat, en is, niet officieel? Dat is dus niet officieel. En waarom ik dus die uh, uitstrooiplek voor as wil, voor hindoes in Rotterdam, is omdat ik vind dat we na, uh, nu we langer dan 40 jaar ergens uh, wonen, werken en sterven, dat we op een waardige manier onze uh, tradities zouden moeten kunnen uitoefenen. En vandaar, ik vind gedogen. Ik bedoel, softdrugs wordt ook gedoogd. Er worden wel meer illegale dingen gedoogd. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat een traditie die voor ons heel erg belangrijk is... dat het eigenlijk als illegaal wordt gezien. Maar we zien het door de vingers. Je wil daarin erkend worden? Ik wil erin erkend worden en ook in herkend worden. Er wonen in Rotterdam hindoes en uh, wij erkennen dat ze rituelen hebben... En uh, wij vinden dat ze op een waardige manier hun rituelen moeten kunnen uitoefenen. Dat, is, dat, dat zou voor mij echt uh, een punt achter die zin zijn. Ja, ja. ook wel misschien, omdat Warnasi misschien een te... Hoog gegrepen uh, ja. of ver, ver weg ideaal is. Ja, ja. Dus Laat omdat dat we... het te vervreemd is van. Te de vervreemd. Dat is het Petra. Ja. Van de cultuur van de Hindoestanen ja. die nu in Nederland liggen. Ja, zeker. Ik weet zeker als ik een groep. Kijk, mensen, Hindoestanen gaan heel vaak naar uh, uh, India op reizen, maar ja. ze gaan nooit naar Varanasi. Er gaan maar een handjevol mensen naar Varanasi. De meesten gaan, gaan naar de Taj Mahal... of ja. die gaan naar uh, andere plekken die mooi zijn. Niemand gaat naar Varanasi. Ze willen niks met de dood te maken hebben, die Hindoestanen. Weet je, ze willen dat helemaal niet zien. Um, dus het is echt niet zo dat alle Hindoestanen... over de hele wereld denken van... Hé, uh, als we daar sterven, moeten we dan, eens naartoe. Daar moeten we naartoe. Nee, totaal niet. Totaal niet. Het is te vervreemdend. Het is willen. te vervreemdend. En ik dacht ook toen ik het zag... ik geloof dat ik er echt heel weinig van begrijp... Ja. Dat kan ik me voorstellen. Want als ik het met je heb over reïncarnatie of over karma... dan vind ik het al moeilijk om het aan je uit te ja, leggen. Ja, dan kom ik natuurlijk met zo'n hond of een kat uit. Dat helpt ook niet echt mee. Maar, maar daar probeer ik dan nog iets bij te bedenken. Maar al die rituelen... Ja. Uh, en, en hoe die uitgedragen worden... En dat, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Heb jij nou het idee dat jij wel iets van Varanasi begrijpt nu? Nu je er uh, zo indringend bent geweest? Nou, ik... Ik ben het toch, hè, en dat, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen... ik zit er toch gewoon als een toerist uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk ben je gewoon een toerist. In, in die de taal de, spreekt. Als, ja, die dan de taal spreekt. En dat is dat vervreemdende. Want je voelt je thuis op een plek... waar je eigenlijk na, na, na twee weken denk je bijzelf. ja, weet je wat, uh, het is nu wel tijd om... Uh, om naar huis te gaan. Ik leg even heel dwingend die tegel voor je. Kijk, luisteraars. Je hoort hem ook tikken. Ga jij even een beetje aan je tegelwerk werken alvast? Dan kan ik gewoon de stiekeme vragen doen... waarvan ik dan hoop dat je een antwoord geeft. Ik ben altijd zo verbaasd dat die Jelle brand naar India is gestuurd... terwijl jij de taal gewoon beheerst. Moet was dit niet zo'n heel mooie serie ook geweest op primetime bij de VPRO? Uh, niet dat ik de van de NTR naar de VPRO wil geven, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Waarom, um, waarom blijf jij, moet jij altijd in dat hindoehoekje blijven? Ik heb geen idee. Dat is een hele goede vraag. Uh, ik kan alleen maar de ambitie uitspreken dat ik ervoor sta om mooie verhalen te vertellen. Uh, ik heb het heel erg naar mijn zin bij de NTR. Ik vind dat ik heel, uh, hele mooie programma's mag maken. Ja. Het, is, het is lastig om programma's in India te maken omdat je gewoon heel veel, heel veel formaliteiten krijgt. Je niet meteen voor elkaar. Dat is een heel langdurig proces. Um, maar ja, uh, ik zou heel graag nog meer verhalen uit ja. India willen, willen vertellen. Want ik kan heel dichtbij komen. Wat ga je opschrijven? Ik schrijf op Ja. Dat is Sanskriet. En Manurabhawa betekent woord mens. En uh, een kleine duiding erachter. We, we, we zijn geboren als mens. Maar nu moeten we het nog worden. Menselijkheid ontwikkelen naar elkaar toe. Hier heb ik gewoon niet van terug. Zometeen langs de lijn. En 15 april, Hindi Popfestival in Den Haag. En dat presenteert deze man ook. En natuurlijk Vadanasi op de Dank tv. meneer Balwansing. Dit was aflevering 1475. Morgen, morgen om half acht, Petra Postel met Mandjaren. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.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 Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Goedenavond. Langs de lijn en omstreken. Met vanavond veel moois voor u in Petto. Ja, overleven Bas Dost en Stefan de Vrij... In de kwartfinales van de Europa League... met hun clubs Sporting en Lazio. We volgen alle wedstrijden we vroegen ook de uitreiking van de World Press-foto vanavond in Amsterdam. En fotograaf Pim Rassen is er na 10 uur hier bij ons in de studio bij... als de echte hoofdprijs valt. En eerder Slapendel was wielrenster, maar is nu ploegleider bij de semi semi-plos van Delta Cycling. Heeft ze dat vak al een beetje onder de knie? We horen het zometeen na 9 uur. Ja, dat er meer. Tot elf uur dus zijn we te horen en te zien overigens ook op de webcam. Na de bizarre ontknoping gisteravond tussen Real Madrid en Juventus was Italië te klein. De oude dame uit Turijn werd in extremis uitgeschakeld door de koninklijke... nadat Cristiano Ronaldo diep, heel diep in blessuretijd een penalty benutte. Juventus won weliswaar met 3-1, maar na de 3-0 thuisnederlaag was dat dus niet genoeg. Schande werd er vandaag gesproken in de Italiaanse kranten. De discussies liepen hoog op, ook in dit voetbalprogramma. Fuwe penal, of fuwe penal? Ik dudo mucho in alles wat je zegt. Het is exactement hetzelfde. Ik dudo mucho. Ik dudo mucho. Ik dudo mucho. Ik dudo mucho. lo definiëer in drie woorden. Ik heb hem niet geïnteresseerd. Niemand heeft hem Het was lamentable, José Ramón. Ja, zo ging het nog een paar uur door. Italië-korrespondent Mustafa Magradi. Goedenavond, Mustafa. Goedenavond. Ja, de media, de kranten. Uh, ik kan het wel een beetje raden, maar waar, waar, waar, woede, uh, de, waar, waar, waar richt men de woede op? Hoorde je dat niet in dat kleine stukje? Ja, dan? zeker. Dat ja, dat ging over de penalty volgens of... mij. <laughs> ja, nee, maar. Uh, deze schreeuwen nogal door elkaar, dus, uh, dus je kan niet heel erg duidelijk krijgen wie ze nou de schuld gaven in dat stukje. Maar ik heb veel kranten gelezen en uh, eigenlijk uh, ging dat maar over één iemand, uh, de Brit Michael Oliver. Die, dat was zo'n cruciaal moment in de blessure tijd, 93ste minuut van een Champions League kwartfinale. En dan zo'n belangrijke beslissing nemen. En, dan, en dat zeggen de Italianen dan, uh, uh, vooral over een situatie waarvan je zelfs na het bekijken van tv-beelden... niet eens zeker kunt weten of het nou een penalty was. Nou, de kranten nemen dat sentiment over... en die spreken over diefstal. Dat is de kop van de Corriere dello Sport vandaag. En... Uh, uh... Maar, maar men erkent wel dat het een enorm goede prestatie is geweest, hoor. Wat Ju Juventus heeft gedaan. Dus eerst in eigen huis uh, met 3-0 klop krijgen. En um, ja, daarna in, in Bennebeu het grote Real uh, bijna op de knieën krijgen. Dus uh, La Gazette, uh, Dello Sport, die, uh, die had het vandaag over twee sentimenten. Namelijk over die woede, maar ook over trots. Ja, want ik zit even te denken: die man, die Brit. Hoe zou, ja, die zit nu ook niet echt lekker, denk ik. Ik weet niet waar hij nu zit. Of hij alweer snel teruggevlogen is, of dat hij beveiliging nodig heeft. Weet je daar iets van? Nee, daar weet ik in alle eerlijkheid niet zo heel veel van. Maar uh, ja, er komt wel zoveel druk bij kijken... Uh, bij een scheidsrechter zijn, bij zo'n wedstrijd. En het was ook wel echt een hele moeilijke beslissing, hoor. Uh, um, uh, en uh, ja, als je je afvraagt wat de Italianen nou denken... of het nou wel of geen penalty is... nou, er is niet echt een uh, duidelijke consensus over, hoor. Ik zat gisteren in de kroeg te kijken. Uh, uh, het zit namelijk altijd achter een betaalzender... dus daar kijk ik meestal dit soort wedstrijden. Uh, en toen die pingel werd gegeven, schreeuwde iedereen het uit... Van ongeloof. En uh, veel mensen die voor Juventus waren, die dachten allemaal, ja nee, dat is helemaal geen penalty, zelfs na de herhalingen. Maar ik en een man achter mij, dat was een zakenman in een pak, dus vrij helder en kalm vergeleken met de rest van de Italianen. Nou, wij zeiden na de eerste herhaling eigenlijk duidelijk hardop, rigore, assolutamente, absoluut een penalty. Uh, ja, je bent dan in Italië, dus dan wil er nog wel eens een emotionele discussie ontstaan uh, met die mensen, maar... Dat stopte uiteindelijk toen die pingel werd benut door, door Ronaldo. Hm. Um, maar ja, die discussie zie je vandaag wel terug. Het is een beetje 50-50. Eigenlijk hetzelfde als de beslissing die de scheids nam. Het was een 50-50 beslissing, maar hij had hem niet moeten nemen, dat zeggen ze. Op zo'n moment. Ja, en uh, Buffon die kreeg uh, rood. Uh, uh, is er in de Italiaanse kranten uh, ergens terug te vinden waarom die nou rood heeft gekregen? Heeft u wat geroepen? Is daar meer duidelijkheid over of niet? Um, nee, het schijnt dat hij de scheidsrechter uh, uh, aanraakte of aan hem trok... Uh, uh, op het moment dat hij uh, dus tegen hem aan zat te schreeuwen. Uh, dat, dat moet er gewoon een enorm emotioneel moment geweest zijn voor mm. hem. Um, en uh, ja, daar zou het aan gelegen hebben. Hij heeft daarna ook nog wel geroepen dat die scheidsrechter zoiets echt niet had moeten doen. Hij had geen hart in zijn borst, maar hij had een vuilnisbak. Ja. Uh, <laughs> en, en ik wil er ook nog wel bij zeggen dat de Italianen hier en daar nog wel uh, van een samenzweringstheorietje houden, uh, voornamelijk met hun eigen geschiedenis als het gaat om, uh, om omkoopschandalen. Je zag de verdediger Chiellini uh, op het veld tegen, uh, tegen aanvoerder Marcello van Real, hij zag in beweging maken dat hij die uh, de schijf waarschijnlijk had omgekocht. Ja, dat zag ik ook, ja. Ja, dus, ja. Ja, ja, ja. dus veel mensen hier op straat zeggen ook... ja, nou, misschien is het wel waar, uh, we hebben het hier meegemaakt. Uh, ironisch gezien met, uh, met Juventus zelf in uh, 2005, 2006. Um, dus ja, die Oliver die moet wel omgekocht zijn, zeggen ze. Ja, nu kan in ieder geval het hele land achter Aas Roma gaan staan. Dat is wel weer lekker simpel. Uh, dat zou ik prettig vinden als uh, Romanista, <lacht> maar, uh, <laughs> nee, nee, maar uh, daar werd wel iets heel erg interessants over geschreven vandaag. Want um, mensen waren, ik, ik heb mensen nooit zo blij gezien uh, in Rome als de dag na de wedstrijd. Uh, uh, en er werd opgeroepen om inderdaad achter Roma te gaan staan, een Romeinse krant... Uh, die schreef, uh, Italië heeft een hoofdstad nodig om trots op te zijn. De afgelopen jaren is de stad Rome afgegleden. Vieze straten door de vuilniscrisis, overal gaten in de wegen. En ook nog was geldgebrek, waardoor dat allemaal niet gerepareerd kan worden. En Dat wordt een beetje gezien als, het, als de teloorgang van Italië. Een symbool van de teloorgang. Nou, uh, nu wordt geroepen om dus die, die wederopstanding van Roma... wat hier dan, dan, dan de romantado wordt genoemd. Om dat te zien als, als, als hoop dat uh, de stad Rome ook een comeback kan maken... dat Italië een comeback kan maken. Dus men hoopt op succes van uh, Roma. Niet alleen van AS, maar ook van Lazio vanavond... die dus uh, de halve finale van de Europa League kan halen. Ja. Goed, en dat gaan we ook volgen hier op NPO Radio 1. Dankjewel, uh, Mustafa Magradi vanuit Italië. Vanavond is alles wat fotograaf is verzameld in Amsterdam... waar de prijzen voor de World Press Foto worden uitgereikt. Het gebeurt in uh, verschillende categorieën. En ook Nederlandse fotografen zijn genomineerd. Verslaggever Reino Meijer sprak met documentaire fotografen Carla Kogelman. Ik ben dit jaar genomineerd voor de Long Term Projects. Met de serie Ik Ben Woud Viertel. Een serie waar ik nu al zeven jaar aan werk. En waar ik in 2014 de eerste prijs mee heb gewonnen. Bij de World Press Photo in de categorie Observed Portraits. Dus jij bent al eerder onderscheiden. Namens de World Press foto. Dat klopt, ik ben al eerder onderscheiden. Dus, uh, en ik ben doorgegaan met die serie. En nu dus weer genomineerd. Hoe is dat? Dat is super natuurlijk. Dat geeft gewoon heel veel waardering en erkenning... voor, voor het werk wat ik doe en gedaan heb. Kun jij de luisteraars even omschrijven... wat voor foto's je eigenlijk maakt in deze serie? Ik ben ooit teruggegaan naar de regio waar ik ben opgegroeid in Twente. Om daar een serie te maken over... Over Dat lukte mij echt alleen niet. En um, het jaar daarop ben ik op um, uitnodiging van een jeugdtheaterfestival in Oostenrijk. Naar Oostenrijk gegaan. Het Waldviertel, het platteland van Oostenrijk. En daar kwam ik in contact met uh, Hanna. Alena en Sonja, die daar op een boerderij woonden met de rest van de familie. En eigenlijk kon ik daar wel vinden wat ik in Twente niet kon vinden. Namelijk de jeugd van de kinderen en hoe ze gedurende de zomer opgroeien. En dat gedurende een aantal jaren. Hoe oud zijn ze nu op dit moment? Hanna is... 13 en Alena is 15. Wat mij opvalt aan die foto's is de vrolijkheid die er ook afspat. Het is niet alleen maar verdriet, ellende. Klopt, dat was ook een paar jaar geleden. Was dat al het commentaar van de jury? Dat, het eigenlijk, dat ze heel erg blij waren dat er een serie was. die liet zien hoe kinderen eigenlijk zouden moeten kunnen opgroeien. In plaats van al die oorlogen en geweldfoto's. Uh, geloof me, de jeugd van Hanna en Alena is ook helemaal niet. Uh, die gaat ook niet van een leien dakje, maar ik vind het toch waardevol om het positieve te kunnen laten zien. Wat is jouw favoriete foto uh, uit die reeks? Misschien wel de foto waarin Alena met de poes... Door, dat was een foto die ik heb, heb ik met kerst gemaakt... is een poes in de wandelwagen door de woonkamer heen scheuren. Die heb ik gezien, die is echt schitterend. Die vind ik heel erg... Uh, zwart-wit, hè? Heel erg zwart-wit en lekker rauw, en daar hou ik wel van. We troffen elkaar net uh, voor het eerst. Toen vroeg ik van, goh, hoe is het met je? En toen zei ik, nou, ik vind het allemaal wel heel erg spannend, hoor. Ja, dat is het ook. Het is ook heel erg spannend. Vanavond is het natuurlijk zo, als je genomineerd bent... weet je al dat je de derde prijs hebt gewonnen. En eigenlijk is iedereen natuurlijk een winnaar. Dus die derde prijs, die telt net zo goed. Mocht dat hem worden? Ja, absoluut. Ook dat is een kroon op het werk? Absoluut, ja. Dus eigenlijk kan jouw avond nu al niet meer stuk? Nee, ik ga gewoon genieten. Ik ga gewoon een fijne avond hebben. Dan laten deze avond horen we nog een keer. En na tienen gaat hij ons vertellen wie de winnaar is van de belangrijkste prijs. Ja, dat horen we dan. Um, nu gaan we het over Lewis Hamilton hebben. Die heeft een paar dagen voor de grote prijs van China de lucht geklaard met uh, Max Verstappen. Hij heeft een excuses aangeboden. De regerende wereldkampioen uh, noemde Verstappen afgelopen weekend na de Grand Prix van Bahrein. Een dickhead vanwege de clash aan het begin van de race. Tussen beide Camp De Familie 1-commentator Louis Dekker hebben we natuurlijk aan de lijn. Uh, je was er dichtbij. Louis, goedenavond. Is de lucht een beetje geklaard? Ja, dat zeg je precies goed. Een beetje. Oh, Tot goed. het volgende incident, denk ik. Hè? Zo gaat dat vaak. Ja. Nog voordat excuses, uh, het, de head excuses kwamen van Hamilton, uh, werd wel uh, de beschuldigende richting gewezen van uh, Verstappen. Laten we even luisteren hoe Verstappen reageerde op de persconferentie in China, waar dit weekend gereden werd. Uh, gereden wordt, moet ik zeggen. Verstappen uh, weet namelijk wel waarom hij de schuld in de schoenen geschoven krijgt. Uh, because it's quite simple and easy no? to blame the younger driver. That's the only way I can see it. Ja, Verstappen. Dus vandaag op de persconferentie, uh, de jongste krijgt de schuld. We weten nog allemaal uh, nog dat Hamilton zondag nog steun kreeg van, van Vettel. Hoe zit het nou allemaal in elkaar? Ja, het is een beetje wel eens niet te zeggen. Dan zegt Verstappen, ik ben de jongste, dus ik krijg de schuld. Hamilton draait dat weer prachtig om. Die heeft natuurlijk dat gebaar gemaakt. En die heeft gezegd, nou, joh, zand erover, niks aan de hand. We moeten door. Het is gebeurd. Het was een race-incident. Maar ja, wat zegt hij vervolgens er wel weer bij? Ja, ik dacht, laat ik het maar doen. Ik ben de oudste. En daarmee zeg je eigenlijk als coureur laat ik dan ook maar de meest wijze zijn. Ik moest even denken aan een geweldige spreuk van mijn moeder. Sorry dat ik citeer, Die zei, als je ruzie maakt, dan verlies je altijd. En het is wel vaak zo dat degene die dan uh, wat ervarener is... dan denkt van, nou ja, weet je, ik ben het niet met hem eens. Maar laat ik voor de goede vrede dan maar een gebaar maken. En zo heeft Hamilton dat ook gezegd. Dit is een ge gebaar van mij. Dit geeft aan dat ik respect heb. En eigenlijk zegt hij dan weer... en misschien geef ik er iets te veel gewicht aan... maar ik chargeer maar een klein beetje. Eigenlijk zegt hij, kom op Verstappen. Toon ook wat meer respect. Want als ik terugdenk aan de zondagavond... toen was Hamilton woest. Toen was hij wel blij dat hij derde was geworden... maar hij keek die beelden terug... In de green room. De green room is de ruimte waar ze met een handdoekje staan. om zichzelf toonbaar te maken voordat ze aan de champagne gaan. Toen zag hij net op dat moment. het beeld dat Verstappen hem uh, aantikte. en dat had hen allebei de race kunnen kosten. En toen werd hij woest. en toen gebruikte hij die, die dat woord. wat inmiddels wereldwijd. Uh, on ongeveer een paar miljoen keer gedeeld is. Ja. dat dikhead-woord. het eikelwoord. Ja, inmiddels zijn we een paar dagen verder. en Hamilton weet ook wel. ik moet door. en ik heb niets aan. Uh, aan, aan, aan ruzies die escaleren. Maar het is wel het begin. Van de rivaliteit tussen de twee, daar zijn we wel klaar mee. Ja, dat gaat nu echt gebeuren. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat, ja, voor de camera iets goed maken, dat is één ding. Maar dat heeft, ja, dat, dat zegt voor mij net zo weinig als dat ik een, een mailtje krijg met in goed overleg is besloten. Het ja. is allemaal een beetje ja. voor, de, voor de schone schijn. Maar is ja, hoe, hoe zit het achter de camera's? Hebben die twee nog nu echt gewoon een hekel aan elkaar? Nee dat, nee, dat niet. Maar het zijn natuurlijk rivalen. Het zijn tegenstanders. En daarom zeg ik ook maar meteen heel hard in, in het begin van dit gesprek... het is wachten op het volgende incident. Want, natuurlijk komen ze elkaar weer tegen. Zelfs je teamgenoot is een tegenstander in de Formule 1. Laat staan als het iemand is die al vier keer wereldkampioen is geworden... met een auto die bijna onverslaanbaar is. Natuurlijk gaan uh, Hamilton en Verstappen elkaar tegenkomen. En dat geldt ook voor Vettel, de leider in het WK. En Verstappen Die kan, gaan elkaar ook tegenkomen. En dan gaat er weer gevloekt en getierd worden op de boord radio. En als we dan na afloop uh, daar in de persconferentie vragen over stellen, dan krijg je weer antwoorden als ja, dat is in het heet van de strijd, dat hoort erbij, et cetera. Dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Dat is eigenlijk volstrekt normaal. En uh, we zitten aan het begin van het seizoen en de prijzen zijn nog lang niet verdeeld. Dus nu uh, ja, zijn ze een beetje de pikorde aan het bepalen en Hamilton en Vettel dachten het gaat om ons dit seizoen. Verstappen is daar nog niet helemaal klaar mee. We hebben een beetje een vertekend beeld. Want de seizoenstart van Verstappen is niet goed. Weinig punten. Hij is natuurlijk met nul punten uit Bagrijn teruggekomen. Maar de keerzijde, de andere kant van het verhaal is... dat die auto van hem wel echt heel erg snel is. Met name op de zondag. Dus die zegers gaan er nog wel komen. En je kunt allerlei dingen zeggen. Je kunt zeggen hij is wat... Te onbesuist, wat te wild, soms wat ongeduldig. Had hij nou niet gewoon één of twee ronden kunnen wachten... met het inhalen van Hamilton, dan had hij gewoon naar het podium kunnen rijden. Allemaal waar. En je kunt ook zeggen, zo word je geen wereldkampioen, meneer Verstappen. Maar als hij hem zondag wint in China, zijn we dat allemaal zo weer vergeten. Want zoveel opportunisme zit er ook wel weer in. Ja. Dus ik durf mijn vingers, mijn vingers er nog niet eens aan te branden. Feit is wel uh, dat Verstappen na twee races als ik het heel erg overdreven zeg... eigenlijk ook al kansloos is voor de wereldtitel... dat zal hij niet met me eens zijn. Maar laat het hem maar bewijzen. Dan moet hij eigenlijk op zijn minst naar het podium zondag. En eigenlijk moet hij hem gewoon winnen, gewoon winnen in China. Dat, dat is hij nu wel echt uh, ook aan zijn stand verplicht. Nou, zelfs dat. Ja, maar als ik jou zo hoor... dan, dan denk je dus niet dat, dat ook maar iemand het rustig aan gaat doen dit weekend. Nee, natuurlijk niet. Nee, en, en als je dat al zou denken... Dan, ja, dan is er nog één probleem. Vorig jaar ging het om, eh, om Ferrari en Mercedes. Inmiddels zit Red Bull in race pace, zoals dat heet... in race tempo, daar bovenop. Dus je gaat echt niet denken van... nou, ik verlies toch een seconde per ronde... laat ik hem er maar langs laten. Nee, het gaat nu echt om tiende van seconde op de zondag. Dus er zullen normaal gesproken ook meer van dit soort akkefietjes komen... als je het al akkefietjes mag noemen. Want dit zijn natuurlijk... er eh, zijn stevige tikken die worden, die worden uitgedeeld. Het is ook niet veranderd... Passend. Ricciardo was het ook van plan, zijn teamgenoot, Verstappers teamgenoot. Die zei, ik start als vierde, ik ga in de eerste bocht eens even lekker wielbengen. Doe niet alsof het een schande is, het hoort bij die sport. We vinden het vreselijk als het niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt, ja, dan hoor je ook meteen eh, dat, ze, dat ze af en toe even geen vriendjes zijn. En op donderdag, daar hebben ze persconferenties, dan hebben ze sessies en kunnen ze aardig doen tegen elkaar. Dat komt omdat die coureurs dan nog met petjes oplopen... Maar op vrijdag gaat de helm op, daar gaat het nog nergens om. Op, op zaterdag is de kwalificatie, dan wil je de snelste van allemaal zijn. En op zondag wil je de race winnen. Dus als die coureurs hun helm opzetten, dan worden ze een beetje gek en een beetje wild. En dan hebben ze allemaal hekel aan elkaar. En dat is logisch, want dat is uiteindelijk de essentie van topsport. Dat je elkaar wil verslaan. Dus het is niet raar dat het gebeurt. En het gaat ook nog veel vaker gebeuren. Betekent niet dat het vijanden zijn, maar wel rivalen. Ja. Goed, het, uh, het blijft allemaal boeiend. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Amsterdam... de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Die is nogal lang, die profielschets. Niet de burgemeester, want dat weten we nog niet. Uh, zo moet de nieuwe burgemeester. Ik lees voor breed gedragen worden. Over humor beschikken. Integer zijn. En dan ben ik eigenlijk pas net begonnen. Twee kantjes lang is die, De hele functie schets. Aan de telefoon uh, journalist Ruben Koops van het Parool. Goedenavond. Goedenavond. Je bent aanwezig bij die raadsvergadering. Uh, ik heb begrepen dat de commissaris van de Koning Remkes... daar iedereen zeer streng heeft toegesproken. Waar ging dat over? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat was alsof er een soort schoolmeester naar Amsterdam was gekomen... vanuit het provinciehuis in Haarlem. En deze schoolmeester liet heel streng weten... dat er toch vooral niet gelekt mocht worden. Je weet misschien wel dat de procedure... voor de uitzoeken van een nieuwe burgemeester is vertrouwelijk... Uh, dat moet allemaal in het geheim. Want men is altijd bang dat de kandidaten die het niet worden... beschadigd worden hè, door het feit dat ze dan een beetje de loser... van die procedure zijn geworden. Nou, Dus daar mag dat niet uitlekken. Vorig jaar is daar nog iemand voor opgepakt, zelfs bij een andere gemeente. En die boodschap had Remkes nu ook naar Amsterdam gebracht. En hij verwees daar even bij naar 2010. Het jaar dat Ebert van der Laan uiteindelijk burgemeester werd. Maar toen was eigenlijk de top drie van kandidaten al heel snel uitgelekt. En dat wilde hij met een strenge blik voorkomen. Ja, nu even, want ik las in de intro voor. De nieuwe burgemeester moet humor hebben. Wow, ja, hoe, hoe ga je daar nou iemand op testen? Ja, nee, dat, hij, hij maakte daar ook wel wat, uh, wat grapjes over. Ik bedoel, uiteindelijk is zo'n uh, profielschets een soort leidraad. Weet je wel? Het is een soort idee van wat het, de ideale kandidaat zou zijn. Het is een soort duizendpoot. Natuurlijk. Ja, je was net al begonnen met voorlezen, maar inderdaad, je kan nog een tijdje doorgaan. Hij moet ook heldhaftig, hij of zij, heldhaftig, vastberaden, barmhartig zijn. Zichtbaar, bereikbaar, aanspreekbaar, noem er maar op. Dat kan natuurlijk nooit iemand al die eigenschappen hebben. En uh, uh, humor, uh, we gaan het meemaken, ja. Goed, dan uh, hebben we ook aan de telefoon... blijf even hangen, hoor. Want we komen zo bij je terug, uh, Ruben. Ook aan de telefoon hebben we Hans Langeveld... van Leadership Advisory. Um, Headhunter, goedenavond. Um, goedenavond. Ja, ik, ik neem oh. aan dat u die profielschets ook heeft uh, gelezen. Hoe serieus ja. moeten we zoiets nou nemen? Nou... Um... Dat is relatief. Uh, het is heel goed dat het, dat het allemaal opgeschreven wordt waar iemand aan moet uh, voldoen. Maar in de praktijk zie je in een proces dat, met name in een proces als dit. Een, ...in hoofdzaak een gevoel is. Natuurlijk moet het een ervaren bestuurder zijn. Natuurlijk moet hij boven de partijen staan. Natuurlijk moet hij integer zijn. Maar er zijn heel veel mensen die aan die eisen voldoen. Het moet ten eerste iemand zijn die door de Amsterdammers wordt gedragen. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste ervaren bestuurder... ...die door de Amsterdammers wordt gedragen. Punt. Ja, en dan, dan was het eigenlijk wel klaar met die beveelschetsen... Heel... ...hoorde ik u zeggen eigenlijk. Dat, dat, dat is alles. Nou... Het risico van een profielschets is dat uh, iedereen erop losgaat... en dat er een schaap met vijf poten wordt beschreven. Mm. Uh, die bestaat niet. Uh, er komt een kandidaat uit die aan een aantal dingen misschien niet voldoet... en aan een aantal zaken overvoldoet. Uh, de exacte en de beste kandidaat is eigenlijk nooit voorradig. Want het moet ook nog iemand zijn die beschikbaar is. Die ook maar wil. Want het is een positie met een groot afbreukrisico. Het is een moeilijke positie. En aan de andere kant is het misschien wel een van de meest prestigieuze bestuurlijke posities van Nederland. Ja. Nu is het zo, uh, Ruben Koops. Dat, uh, het, dat zeg ik even in dit uh, gesprek met vier mannen. Het is ja. toch ook een beetje de, de tijd, het tijdperk van de vrouw. De vrouwen aan de macht. Uh, en ik begreep dat daar ook opmerkingen over zijn gemaakt. Uh, en dat Sylvana Simons daar nog een voorstel voor had. Jazeker, want in de afgelopen weken zijn er steeds meer partijen in de Amsterdamse gemeenteraad geweest. Die hebben gezegd, wat ons betreft wordt het een vrouw. We hebben de, bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor een vrouwelijke... Kandidaat en uiteindelijk burgemeester Amsterdam. Dat stond niet in die profielschets. Dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Je zou kunnen zeggen, boter bij de vis, zet dat dan ook even zwart op wit. Nou, daar kozen al die partijen niet voor. En de verklaring was, bijvoorbeeld van D66... ja, dan zijn misschien heel geschikte mannen... Eh, bij voorkeur al ontmoedigd om deel te nemen aan die procedure. Dus dat doen we maar liever niet. En De PvdA had een argument zo van... ja, nee, maar we willen dat dit een breed gedragen profielschets is. En er zijn ook partijen die er anders over denken. En dan ga je gelijk weer ruzie maken in die profielschets. Dus we willen het daarom... Niet in de profielschets zetten. Allerlei redenen. Nou, Sylvana Simons van Bijeen, nieuwe partij in Amsterdam... die zei: nou, dat, dat, daar zijn we het gewoon niet mee eens. Ze willen dat er wel in. Ze hebben een amendement ingediend. Dat heeft het niet gehaald. Alleen Bijeen, uh, pardon, DENK... die andere nieuwe partijen steunde, steunde dat uh, amendement. Uh, maar goed, alle partijen hebben wel gezegd... wat ons betreft komt er een nieuwe burgemeester van Amsterdam... en wordt dat een vrouw. Hm. Alleen ze hebben dat niet vastgelegd in die profielschets. Ja, Femke Halsema. Naam valt uh, regelmatig. Uh, hoe schat jij dat in, voor zover je dat kunt inschatten? Is dat een grote kans, hebben ja, die naam hoor je regelmatig. Je hoort ook andere vrouwen regelmatig. Edith Schippers hoor je Janine Hennis, uh, Lilian Ploemen. De grap is natuurlijk wel dat mevrouw Halsma, onlangs op radio 1 heeft gezegd dat ze erover loopt piekeren. He? Dus dan haal je het nadrukkelijk niet uit de lucht, zo'n uh, gerucht. Uh, maar dan zeg je ja, ik, ik ben daarmee bezig. Anderen over wie de geruchten gingen, denk aan Alexander Pecht of Roger van Bokstel hebben eerder al gezegd, wij gaan het niet doen. Halsma kiest daar niet voor en die laat het wel een beetje in de lucht hangen. Dus ja, daarmee voed je zo'n gerucht zelf in ieder geval wel. Ja, Hans Langeveld, hoe zit dat eigenlijk? Want je kunt natuurlijk hebben over, ja, wat zijn nou precies de kwaliteiten... die een burgemeester nodig heeft? Wat heb je nodig om een stad goed te besturen? En uh, ja, ligt je een beetje handig in het netwerk? Hoe, wat zijn de politieke belangen? Hoe, hoe, hoe zit die balans ertussen? Er zijn natuurlijk grote politieke belangen. Het is de... Het is de ...een van de belangrijkste posten in Nederland... ...en je hebt graag iemand daar van je eigen partij. De namen die ik net hoorde... ...zouden voortreffelijke kandidaten kunnen zijn. Uh, heel uiteenlopende kandidaten... ...maar dat kan heel goed. Maar wat het belangrijkste toch blijft... ...moet iemand zijn die de bevolking... ...van Amsterdam herkent... ...die gedragen wordt door de bevolking... ...en natuurlijk buitengewoon grote... ...bestuurlijke ervaring heeft. En al die andere eisen... ...fantastische eisen die ik las, ...heldhaftig, vastberaden, barmhartig... Die klinken wel heel erg mooi, maar um, ik weet niet of het daar heel scherp naar gekeken wordt. Overigens zou het werkelijk fantastisch zijn als het een vrouw zou zijn. Ja. En ik zou er best een lans voor willen breken om daarop te focussen. Ja. U, u zei dat trouwens, die, die, die de bevolking kende. Ik verstond even die de bewolking van Amsterdam kent, Maar ik dacht, dat is wel een hele vreemde, vreemde <lacht> ijs. Oh, Nee, <lacht> Het was de bevolking, ja. ja. ja. Wat ja. wou je ja. zeggen, Ruben? Ze Ube? hebben overigens niet... Ze hebben, overigens niet al, ze hebben die profielschets niet helemaal dichtgetimmerd, want het ging ook nog even over de hè. De Amsterdam heeft een mooie woning uit 1672 op de Gracht. het huis met de kolommen. En de commissaris van de Koning wilde nog wel even weten van, ja jongens, verwachten jullie nou van die nieuwe burgemeester dat hij daar gaat wonen? Nou, daarvan zei de gemeenteraad dan deze keer, nee, dat verwachten we niet, hè. dat hoeft niet per se gebruik maken van die Amtswoning. Maar, dan kwam het dan toch aan het eind, we kunnen het ons niet anders voorstellen. Ja. Nou, durf dan nog maar eens nee te zeggen als kandidaat burgemeester. Ja. Ja, ja. Nou, nou uh, zei je net al, ja, er wordt uh, veel gespeculeerd, hè? Femke Halsma, je noemde net uh, verschillende namen. Heb je ook ergens een dark horse gehoord, een, een naam waarvan je dacht, oh ja, zoiets? Nou ja, gehoord, er gaan zoveel namen rond, je weet nooit wat er precies achter zit. Tuurlijk hoor je ook wel eens iets minder vaak dan normaal de naam van Jet Bussemaker bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een ervaren bestuurder, oud-minister, maar wel van de Partij van de Arbeid. Ja, en dan heb je soms echt nog de mensen die echt out of the box denken. Hè? Dus dat is niet eens iets wat hier rondgaat als een potentiële kandidaat... maar gewoon meer wat mensen op de achterkant van het bierveeltje wel eens opschrijven. En dan klinkt daar heel soms de naam van Joop Wijn, oud-staatssecretaris van het CDA... Een uh, roze kandidaat, actief in Amsterdam, werkt nu bij een groot bedrijf. Die hoor je dan in die context wel eens terug. Maar dat is niet gebaseerd op een, een informatie dat die man daarmee bezig zou zijn. hoor. Dus je moet zo'n gerucht ook niet in de wereld helpen. Ja. Maar sommige mensen noemen hem als een geschikte kandidaat. Ja, Hans ja. ja, Langeveld, even een vraag over die procedure. Hè. Er, er werd net uh, de nadruk gelegd op uh, het feit dat het niet bekend mag worden... wie de kandidaten zijn. Is het mogelijk om dat stil te houden in zo'n procedure? Nou ja, dat is zeker mogelijk. Het is, het is eigenlijk van de gekken dat dat nu en dan uitlekt. Je moet de kandidaten de veiligheid kunnen garanderen... dat uh, hun belangstelling niet uitlekt. Want het, ze werkt bijzonder beschadigend naar een kandidaat. Wij Letten wij in de praktijk echt buitengewoon goed op. En uh, ik vind het bijzonder betreurenswaardig dat namen uitlekken. Want dat kan mensen, hele goede mensen, wel eens ervan weerhouden om te solliciteren. Ja. Wat zou er eigenlijk gebeuren met de stad Amsterdam, eh, heren, als we voor het eerst sinds, zo is het, eh, ergens halverwege de vorige eeuw geen PvdA-burgemeester is? Ja, wat er met ja, de, de stad Amsterdam afgelopen. gebeurt? Ja, wat er met Amsterdam gebeurt, hè, Ruben? Er gebeurt dan heel weinig. Deze stad die bestuurt vooral zichzelf. En de gemeenteraad stuurt de stad... die zo'n beetje zo'n hele grote... Uh, olietanker is, maar een heel klein beetje bij in die vier jaar. De afgelopen vier jaar zat er geen PvdA in het stadsbestuur. Toen is het goed gegaan. Dus ik vermoed zo dat het uh, zonder een PvdA-burgemeester... ook heel goed zou kunnen gaan. Maar het is helemaal niet gezegd dat er geen PvdA-burgemeester komt. Hè. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Uh, en als er een hele goede kandidaat van de PvdA bij is... geloof ik best dat die ook de eindstreep zou kunnen halen. Ja. laatste 30 seconden van Hans Langeveld. Gelukkig staat dat niet als ijs in, de, in hmm. het uh, profiel. Daar was ik een beetje bang voor. Uh, maar het moet een, uh, iemand zijn die uh, niet per se van één partij komt. Gewoon de beste kandidaat. En dat heeft misschien niets met de partijen te maken. Iemand moet boven de partijen staan. Ja, Mooi. We gaan zien uh, wie onze hoofdstad uh, mag aansturen. Uh, die raadsvergadering is dus vanavond. Dank even voor jullie commentaar. Op Ruben Koops van het Parool en Hans Langeveld. Het Hunter. Goed, tot zover. Dit uh, eerste half uur zometeen de focus op Ide Slappendel. Je kent het als vuurrenster, nu als ploegleider en natuurlijk de Europa League. Tot zo. En Radio 1. Dokter Kelder is op buitenlandse missie en dus neem ik Erik Smit de presentatie van zijn informatieve tevens vermakelijke programma over. Ik schoot u namens Kelder een diepzinnig gesprek over Gentech voor.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 breng ik een bezoek aan zomers Vlieland. Het kleinste van alle waddeneilanden eilanden en ook het chiekste. En wat zegt een oude bioloog? Een snoepje. Verpak in water. Ik zie het morgen bij Max in de eilanden om vijf over negen op NPO 2. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?